Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote politieactie in Enschede zijn zes mensen opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met het kweken van hennep en bij een criminele organisatie horen. Er was een flinke groep agenten bij de actie betrokken. Ze deden vanochtend vroeg een inval bij meerdere panden in een woonwijk in Enschede en bij een meubelzaak in Delden. En de klus is nog niet geklaard. Omdat wij aan het zoeken zijn kunnen we allerlei goederen vinden... Dat kan geld zijn, dat kan druk zijn, dat, kan, nou ja, dat kunnen luxe goederen zijn. Dus daar moeten we echt op wachten. En dat gaat nou wel een aantal uren duren, dat is wel de verwachting. Er zijn nu dus zes mensen opgepakt. De politie denkt dat daar de komende tijd nog meer bij zullen komen. Op een boot in Den Bos is vannacht een explosie geweest. Twee mensen raakten zwaar gewond, maar ze konden zelf om hulp vragen bij een verzorgingstehuis in de buurt. Later zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, waardoor de explosie ontstond is niet bekend. PostNL verwacht dit jaar minder winst te maken. Komt door de oorlog in Oekraïne en doordat we niet meer in lockdown zitten. Vorig jaar werden er rond deze tijd juist meer pakketjes bezorgd omdat de winkels toen dicht waren. En mensen hebben door de inflatie minder te besteden en shoppen daarom minder. Zanger Xander de Bisonnier heeft een bijzondere plek uitgekozen om nieuwe muziek te lanceren. Hij staat vandaag in de Milieustraat om daar op gepaste wijze afscheid te nemen van zijn oude koelkast. Dat is namelijk best een energieslurper en dat kan eigenlijk niet meer. Recycling, dat is wat op je wacht. En een besparing die naat mij lacht. Dus een nieuwe koelkast zet ik hiermee. Energie verspil ik niet meer. Ja, het is een onderdeel van een campagne om oude apparaten te vervangen door nieuwe zuinige exemplaren. Het is wel een exclusief feestje vandaag. Er zijn straks maar een stuk of tien mensen bij de Milieustraatshow. Het weer zonnig, weinig wind, temperaturen van 21 graden in Friesland tot 25 in Brabant en Limburg. En morgen in de loop van de dag wat meer bewolking, in het Waddengebied ook wat regen. En het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnebroekhuis van de ANBB. Op de Afse Dijk staan in beide richtingen bij Brees van Dijk files van 4 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht.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 OZ van zon, zee, Zandvoort en Zutphen. Under stars and stripes we can tell This dream's in sight You've got to admit it At this point in time That it's clear The future looks bright On that FM. antwoord, Bams 106.9 FM.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de herdenkingen Moskou van het einde van de Tweede Wereldoorlog... heeft president Poetin steun beloofd aan een familie van militairen... die in Oekraïne zijn gedood. Militair schat het aantal gesneuvelde Russische militairen... op ten minste 15.000. Het is voor kinderrechters niet mogelijk om goed te bepalen... of een uithuisplaatsing van een kind noodzakelijk is. Trouw meldt dat dat in een rapport staat... opgesteld in opdracht van onder andere de Tweede Kamer. Bij invallen in panden in Enschede en Delden zijn zes mensen aangehouden... ze worden verdacht van betrokkenheid bij het kweken van hennep... en deelname aan een criminele organisatie. Het weer overwegend zonnig, het wordt 19 tot 25 graden. Morgen opnieuw warm en dan 22 tot 27 graden. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 Maar die zoete witte wijn, die moet van tafel. Hey. Het leek zo perfect, doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met allen los. Wie had dat gedacht? Oh, Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn en die pizza met allen los. Ik ben zo op de afgeknapt.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 the air He must be kind